9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De tax lijkt van de baan. De VVD en de PVDA proberen geld bij elkaar te krijgen... om de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer onbelast te houden. Een anonieme bron bevestigt dat bericht van RTL Nieuws. De partijen hebben het plan nog niet rond. Morgenochtend om 10 uur praten ze verder. Waar de VVD en de PVDA het geld vandaan willen halen is nog niet bekend. Het gaat om meer dan een miljard euro per jaar. Volgens RTL willen ze het deels halen uit het vitaliteitspakket voor ouderen. Dat is een potje dat bedoeld is om ouderen aan het werk te krijgen. Tegen de forense tax is veel maatschappelijk verzet. Onder meer de vakbonden, werkgeversorganisaties en de ANWB hebben het kabinet opgeroepen de reiskostenvergoeding niet te belasten. Minister Spies zegt dat de benoeming van een interimkabinet op Curaçao... volgens de democratische regels is verlopen. Ze wijst erop dat een meerderheid van het Curaçaose parlement... het vertrouwen in premier Schotten heeft opgezegd. Gisteren benoemde de gouverneur van Curaçao een interimpremier, Stanley Betrian. Maar de premier Schotten weigert op te stappen... en zit nog steeds in het regeringsgebouw. Hij noemt de gang van zaken een staatsgreep en zegt dat Nederland erachter zit... Maar volgens minister Spies van Koninkrijksrelaties... is Schotten weggestuurd door een meerderheid van het parlement... en heeft de gouverneur gehandeld conform het staatsrecht van Curaçao. Op de A12 hebben twee koeien voor verkeersproblemen gezorgd. Ze liepen vanavond tussen Harmelen en Woerden op de snelweg. De politie en Rijkswaterstaat hebben de koeien van de weg gehaald. Van wie de koeien zijn is nog onbekend. De politie heeft onder meer via Twitter een oproep gedaan aan de eigenaar om zich te melden. Er ontstond een lange file op de A12... Maar die is inmiddels opgelost. Het weer. Vanavond in het westen steeds meer bewolking, maar het blijft droog. Morgen in het zuidoosten nog zon. In de rest van het land meer bewolking, met vooral middags wat regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO, NTR, VPRO. Holland-Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Kijk, de macht van het vee. Koeien op de A12 en gelijk is de tax van de baan. Goedenavond, luisteraars. Straks om ongeveer kwart voor tien hoort u stemmen. Holland-Doc hoort vanavond stemmen. En de komende drie weken ook. En daarin staat de mens achter de stemcentraal. Iedereen kent... Andy Houtkamp, die gaan wij vanavond laten horen. Andy Houtkamp herkent u aan zijn vrolijke verslaggeversstem. Maar wie is de mens achter de stem van Andy Houtkamp? Maar nu eerst geschokt. Geschokt is het schokkende verhaal van Marion. Zij is de schoonmoeder van programmamaker Stef Visjager. Marion werd getroffen door een zeer ernstige depressie. Het duurde een tijd voordat de omgeving wist wat er aan de hand was, en het duurde nog langer voordat Marion zelf het geloofde. We horen de leidensweg van Marion en haar familie. Geen behandelmethode lijkt te werken. Misschien één. ECT, elektroconvulsietherapie, oftewel het toedienen van elektroshocks. Ze wil niet. Ze stakt, zakt steeds verder weg, maar de familie staat nu voor een keuze. Moeten wij haar dwingen om die ECT te volgen of niet? We gaan luisteren naar geschokt. Er zijn zo, maar is maar weinig, hè? We zijn er straks. Anders? zijn er worstjes die kun je in een stokbrood stoppen. Oh, dat Oh, maar mag ik mag worstjes, alleen één mossel? Mag ik niet Iets niet naar achter. De, de bank, Dit zijn wij. Uh, mag ik alleen mijn twee mag? kinderen. Kom maar met je bord. Echtgenoot Mark. En zijn moeder. Mijn schoonmoeder, Marion. Marion is een montere vrouw, midden 60. Ze woont alleen, gaat veel naar concerten en zingt vol overgaven in een koor. Eenmaal per week pas ze op onze kinderen. En s'avonds eten we samen. Wat wil jij, voor water? Zo is het twaalf jaar lang gegaan. Mag het mosseltje op het vuur? Ja. Ja? dat is Ik ben zo ontzettend ongelukkig. Ik, ik, ik probeer jullie duidelijk te maken dat ik een oogarts nodig heb. Alsjeblieft. Mark, luister nou naar me. Ik heb echt een oogarts nodig. Heel hard. Ik. Ik. ik anders ben ik dood. Ik, ik wil. Ik, ik, ik, kan, ik kan zo niet doorleven. Ik ben Jaap Nanninga, ik ben uh, ouderenpsychiater. In zijn algemeenheid uh, kunnen we zeggen dat een aantal mensen een beetje de pech heeft... dat ze in aanleg vatbaarder zijn voor stemmingsontregelingen. Net als je mensen hebt die in aanleg uh, hart- en vaatziekten kunnen opdoen... zo kan het ook voor de stemmingstoornis gelden. Uh, maar die kunnen hun hele leven lang daar geen last van hebben. Behalve als er misschien een situatie ontstaat waarin veel stress en veel druk en er veel van ze gevraagd wordt... of dat hun iets treft wat hun nog nooit eerder trof... dan kan dat net de trigger zijn die toch de gevoeligheid die er eigenlijk al was... dat die zichtbaar wordt. Als ik voor dat bord sta, dan merk ik dat het helemaal verkeerd gaat. Ik doe op steeds mijn bril af. Alsjeblieft, Mark. Ik, ik heb echt een oogarts heel hard nodig. Kan je dat iets voor me regelen? Op een dag stond Marion met afhangende schouders bij ons in de keuken. Ze zei dat ze zich zorgen maakte. Over haar voeten, haar ogen, haar oren. En na het eten wilde ze niet naar huis. Ze wilde niet alleen zijn. Ze is bij ons gebleven. Een week of twee. Het matras was niet goed. Het kussen overigens ook niet. Het eten was te warm. Daar kreeg ze blaren van. Het huis tochten En haar onderbroeken waren te groot. Ik fietste verschillende keren naar de HEMA voor nieuw ondergoed. Andere maten, andere modellen. Maar alles knelde of zat te wijd. En mensen die zeg maar, dit soort depressies hebben... Die... Uh, die gaan achteruit, lichamelijk, doordat ze, het zei, uh, minder goed bewegen... minder goed eten, af gaan vallen... en steeds redenerend vanuit hun negatieve, wonderlijke gedachtegangen... Uh, waarbij lang niet altijd de omgeving doorheeft, dit is een depressie. Omdat zo'n patiënt lang niet altijd zegt, ik ben depressief. Nee, de patiënt zegt, uh, ik kan niet dit en ik kan niet dat... Uh, en ik wil niet meer dit en ik wil niet meer dat... En als je iemand vraagt, bent u depressief? Dan is lang niet altijd het verhaal, ja, ik heb een depressie. Dat is nou net zeg maar, de diagnose die wij als deskundigen moeten stellen. Dat was een van de dingen waarmee het begon. Dat Ze, ze kon niet te goed lopen en er teen zat gek en dat deed pijn. En, Mark, mijn echtgenoot. En ze had, en, en ze had een paar schoenen die, waar die er dan goed zaten waarop ze goed kon lopen. Maar die gingen kapot of die zouden kapot kunnen gaan in de toekomst. Of die zouden kunnen slijten. En dat was dan het einde, want dan kon ze niets, nooit meer lopen en geen schoenen meer vinden. En zo zijn we een paar middagen op schoenenjacht geweest. Maar nooit vonden we de juiste schoen. Als je terugblikt, denk je, een depressie. Maar zo duidelijk was dat toen niet. Marion had ook een jaar daarvoor haar voeten ernstig gekneust. En die waren nooit meer helemaal genezen. En ze heeft een erfelijke oogziekte... Haar vader is daar blind door geworden. Dus wij gingen mee naar schoenenwinkels, oogartsen, tandartsen en orthopeden. Ik, ik had ook naar de pedicure gemoeten gisteren. Dat ga je vrijdag volgens mij. Morgen. Morgen. Nee, dat is de denk ik. Ik... ik... Ik, ik ben zo ontzettend ongelukkig. Ik weet me echt geen raad. Die, die ogen. Wat er nu met jou aan de hand is, is dat je heel erg depressief bent. Maar niet dat er nu iets... En nee. daar is dringend iets aan nodig. Nee. Maar niet aan nee. je ogen. Nee. Omdat mijn schoonmoeder maar niet opknapte... hebben we haar naar de huisarts gebracht. En die schreef antidepressiva voor. Ze slikte één pil en viel flauw onder de douche. De huisarts raadde haar aan om een paar dagen in een psychiatrische instelling te logeren... om aan de medicatie te wennen. Dan kon men haar daar in de gaten houden en opvangen als er iets zou gebeuren. Mijn schoonmoeder wilde dat absoluut niet. En wij vonden een psychiatrische instelling ook wel heel rigoureus. Luister naar mij, alsjeblieft. Ik, ik wil zo graag nog, nog leven. Maar dit... Dit is geen leven. Ja. Nee, dus je moet zo snel mogelijk Nee, maar zodat je naar huis kan. Het is hier zo'n zootje. Het is hier zo'n ontzettend zootje op die afdeling. Het is een soort inteelt. Er zijn een paar mensen die hier werken. En niks gaat, niks gaat goed eigenlijk. Marion zou het paasweekend doorbrengen bij vrienden in de Achterhoek. Op tweede paasdag belden haar vrienden ons op. Het ging niet. Marion was alleen maar aan het huilen. Konden we haar alsjeblieft komen halen. Die avond, tweede paasdag 2011, werd ze opgenomen. Dinsdag 10 mei 2011. Geachte dames, lieve vriendinnen van mama... Ik geloof dat iedereen inmiddels wel gehoord of ervaren heeft... dat het niet goed gaat met mama. Berend, mijn zwager, de jongste zoon van Marion. Ze maakt zich zorgen over veel belangrijke dingen. Haar gezichtsvermogen, pijnlijke voeten, etc. Maar ook over minder belangrijke dingen. En deze zorgen beheersen haar hele leven op het moment. De behandelend psychiaters beoordelen mama's ziekte als een ernstige depressie... waarvoor ze inmiddels antidepressiva slikt... De dosering van dergelijke medicijnen moet langzaam worden opgebouwd... en het is dus niet raar dat het nog niet werkt. De artsen verwachten dat na een paar weken de medicijnen wel zullen aanslaan. Ook al is voor mama haar opname erg moeilijk... toch denken we dat het huidige behandelplan voor haar het beste is. Omdat thuis zijn momenteel geen optie meer is, is mama opgenomen. Bij belangrijk, leuk of minder leuk nieuws, zullen we u berichten. Met vriendelijke groet, Mark en Berend. Berend regelde heel veel. Hij schreef mails aan de vriendenkring, plande bezoekuren en deed Marions post. Mark en ik zouden de contacten met de artsen van de kliniek onderhouden. De eerste keer dat ik in Hilversum op bezoek ging s'avonds, uh, ja, dat, dat, dat vond ik de moeilijkste momenten. Dat je voor het eerst je moeder gaat opzoeken die in een soort gesticht zit. En dan gewoon een soort ziekenhuiskamertje. Iedereen zijn eigen kamer. Maar ja, zo'n klein, treurig, anoniem soort van ziekenhuiskamertje. En omdat ze ook gewoon nauwelijks aanspraak met andere mensen had... En of die waren verschrikkelijk hardhorend... en wilden naar lawaaiige, vervelende televisieprogramma's kijken... ging ze dan s'avonds maar op de kamer zitten. Maar ze kon niet lezen, omdat haar ogen niet goed waren. Um, dus ja, dan is, het al snel, uh, is er al snel helemaal niets te doen natuurlijk. Mark vroeg zich af of ze niet zo depressief werd van die kliniek. Ja, omdat het dus zo'n ontzettend makende omgeving is. Uh, dus ook al doet het personeel zo hard zijn best... Maar... Ja, het is zo. Uh, het is inderdaad een depressieve omgeving dat je. je... Nee, daar had ik wel het gevoel van. Nou, dit verbeter je hier verbeter je in elk geval niet van en misschien word je er zelfs wel slechter van en wordt het van kwaad tot erger. Berend en ik vonden dat de kliniek de enige mogelijkheid was, maar Mark had weinig vertrouwen. Er was geen vooruitgang zichtbaar. Er was alleen maar achteruitgang zichtbaar. Dus ja, dat sterkte niet echt het vertrouwen van dit komt goed. Nee, het was vooral maar wachten, hopen, dat een medicijn een keer aansloeg. Dat was eigenlijk het enige wat ze deden en konden doen. Mark bleef afwerend tot mijn ergernis. Ik wilde dat we één lijn zouden trekken. Is het zo moeilijk om te erkennen dat je moeder echt ziek is? Is het makkelijker om een deel van de schuld bij de psychiater te leggen? Aan de andere kant, ik vroeg me ook af wat ze daar nou de hele dag met Marion deden. Kreeg ze wel aandacht? Waarom werd er niet met haar gepraat? Moesten we niet naar een andere kliniek? Was dit wel een goede psychiater? Marion vertelde ons dat ze nooit iemand zag. Dat ze hele dagen op haar kamertje zat. Dat ze te weinig te eten kreeg. En ze viel ook enorm af. Ze zei dat ze niet kon slapen. Dat ze nachtenlang wakker zat. Luister nou naar mij. Ik word helemaal wanhoopig. En Het is niet omdat ik depressief ben helemaal. En dat het echt niet aan haar hoofd lag, maar aan haar ogen en haar voeten. Daar moesten we aandacht aan besteden, niet aan een depressie. 5 juni. Lieve allemaal, het zou leuk zijn geweest als we onder andere omstandigheden mama's verjaardag konden vieren. Maar jammer genoeg gaat het nog niet beter. Voor de zekerheid wacht men met het tweede antidepressivum tot mama's ogen zijn gecheckt. Dit vanwege mogelijke bijwerkingen van het nieuwe middel... in combinatie met een oogkwaal die ze heeft. Vanaf vrijdag 10 juni aanstaande is er nog een ruime beschikbaarheid aan bezoekuren. Dus mocht je tijd hebben om bij haar langs te gaan... of om haar ergens mee naartoe te nemen, zou dat heel fijn zijn. Veel dank alvast. Groet, Berend. Ik maakte een afspraak met de psychiater. Die legde uit dat zolang Marion niet geloofde dat ze depressief was praten geen zin had. Ook zei de psychiater dat we moesten stoppen met onze zoektocht naar schoenen, onderbroeken en artsen. Het was Marions perceptie van de werkelijkheid die verstoord was. Ze dacht dat ze slecht zag of hoorde, maar dat was niet zo. Ik was even gerustgesteld, maar een uur later belde Marion alweer. Ze hadden haar oogdruppels niet in de ijskast bewaard, terwijl dat zo belangrijk was. Dat had ze ontdekt en nu zou ze alsnog blind worden. Stel nou dat we haar ten onrechte niet geloofden. Dat ze toch blind aan het worden was. Moesten we haar daar niet toch weghalen... zoals ze bij ieder bezoek huilend smeekte? Misschien moeten we je van tevoren even die uitslaapkamer laten zien. Want volgens mij ja. ben, je nooit, die ben je nooit bewust natuurlijk. Met al die bedden en al die apparatuur. Neem je sleutel mee, kom maar. En dan gaan we... Het lijkt me inderdaad een goed idee om dat even te laten zien... Je echt maar eens kijken. Moet je maar eens kijken wat een hoop, uh, een hoop mensen en hoe goed ze dat doen? Nee naar de Ja, Nou, maar daar gaan we ook het denken. dus dat hebben we nu. Kom, we gaan we die kant op lopen. Ja, luisteren, godverdomme naar me. Daar, God, daar ik. Wat wat hebben we naar nou? geluisterd. Wat doe ik met een bril eigenlijk? Maar kun je hier ja, ja. laten liggen? Oh, maar dan zie je niks in die kamer of maak, dat zie je dan nog wel? Dan, dan leggen ze hem naast je neer, ja, Dus je iedere keer. Leggen ze in een bakje naast je neer, dat komt iedere keer goed. Kijk, daar is de wachtkamer. Er is er dus. Ik geloof niet dat hier meer mensen zijn die dit doen. We hebben er vorige keer een hele hoop gezien. Ja. No. Misschien nou, kijk, kunnen we vragen, mag, ja. mag Marion hier kijken? Want zij zien waar ze straks wakker wordt. Ja. Dat mag. Oh, Even dat no. gordijntje dicht. Dat mag. Huh? Kom maar in. Straks komt u op dat bed en daar word je dan wakker. Kijk, maar in, in al die benden worden mensen wakker. En zo. Ja. Dus het is niet zo dat jij de enige bent. Nee, nee dat zijn vijf in de. En je mag doorlopen. Nou, dat is, ik, ik, ik werk in de autopsychiatrie, zei ik zo straks al. En ik heb patiënten die vertellen dat zij uh, meegemaakt hebben hoe op zaal geschokt werd. En dan kwam de dokter in de witte jas met een, een handlanger, zou ik bijna zeggen... maar met een verpleegkundige uh, met zijn karretje rondrijden. En dan werden mensen geschokt. En dat was uh, indrukwekkend omdat dat zonder narcose ging. Zonder spierverslapping. Dus die mensen die lagen heftig te trekken... Dus dat zijn hele, als je dat ziet, dan, dan, dan ziet dat er heel naar uit. En uh, het zijn dat soort beelden die uh, patiënten van mij nog kunnen vertellen van vroeger. He, ze kunnen het nooit van zichzelf herinneren, want je kunt jezelf niet zien tijdens zo'n behandeling, maar dat zijn dan de beelden die hun bijgebleven zijn. Um, in, uh, op die manier uh, zeg maar ECT toepassen, dat is eigenlijk, uh, dat gebeurt niet meer. Dat, en dat, doet het dan ook pijn als je niet verdoofd bent? Uh, dat valt wel mee, omdat mensen die een epileptische aanval hebben gehad... als je die vraagt, van heb je nou heel veel pijn, dan valt dat vaak mee. en Die zeggen, ik heb wat, misschien wat spierpijn. Dus, dus, dus, dus in die zin is het niet een hele pijnlijke ingreep, nee. Marion werd dunner, grijzer en grauwer. En de blik in haar ogen werd steeds leger... Ik herkende die blik van zwervers of gekken op straat. Soms stonk ze. Ze wilden niet douchen. De conclusie was na drie maanden dat ook het tweede medicijn niet hielp. Het laatste redmiddel was elektroshock. Of in medische termen elektroconvulsietherapie. De artsen omschreven het ons als een soort harder reset van de hersenen. Er zouden tien tot twintig behandelingen nodig zijn. Ja, convulsie opwekken, dat is eigenlijk een, uh, onder kunstmatige condities... ...wek je een epileptisch insult op. Ja, dus onze, ons brein, bijvoorbeeld een groot gedeelte van ons brein, stuurt onze spieren aan. Als dat gedeelte van het brein uh, heel actief wordt, gaan alle spieren tegelijk samentrekken. Dat kennen wij als het beeld van een klassieke epileptische aanval. Ja, dat, dat, uh, dat ziet er vaak heel indrukwekkend uit. Um, de behandeling zoals wij die doen, gaat het er niet om dat wij dat soort spiertrekkingen opwekken en zo. Dat proberen we juist heel netjes onder controle te houden door de patiënt te verslappen met een spierverslapper. En dus aan de patiënt zien we ook bijna niets. We zien een aantal bewegingen die we kunnen controleren, maar we zien niet een heel wild epileptisch insult, nee we zien zeg maar een verslapte patiënt die beademd wordt door de anesthesist. Maar in dat brein vindt niettemin wel degelijk een, een situatie plaats... waarbij al die hersencellen, als het ware, heel actief zijn. En we denken dat daar ook ergens door dat gebeuren... is een ingewikkeld verhaal, maar ergens in ons brein... die gedeelten die onze stemming aansturen... dat die daardoor weer zeg maar, in een normale situatie terug... Keren. Maar we denken. Men, de psychiaters weten niet zeker hoe het werkt. We moeten bescheiden zijn. Er zijn heel veel dingen die we uh, niet tot in de puntjes kunnen verklaren. En over uh, zeg maar de behandeling van depressie. Er worden boeken volgeschreven: ook hoe een depressie kan ontstaan, maar dat er een één helder, klip en klaar verhaal is. Wat je goed uit kan leggen, dan moeten we eerlijk zeggen, dat is niet zo. Daarvoor is het een, denk ik, te complex. We weten een aantal dingen steeds beter. Hè, maar hoe precies onze stemming gereguleerd wordt... Uh, de vertaalslag daarvan naar ons gedrag en denken... daar uh, zijn we nog steeds, uh, zeg maar, drukdoende mee. Hallo. Hallo. Dag. Hallo. Van Halba, alles is. Hoi, ik ben de schoondochter. Hallo, ik ben mijn zoon, Mark. Dag, ja, wel je eerder gezien. Dag. Mooi, Stefan Mooi. Dit is nou, ik het je bril. echt de laatste keer. Kom maar met je bril. Het is echt de laatste keer. Dat zien we anders dan hierna. Misschien dat je er nu ook weer zo van opknapt dat je het bijna goed gaat vinden. Kom maar. Het zijn wel hele lieve mensen om u heen, hoor. Dat is... ja, maar ja, maar ja, jullie zijn ook allemaal heel lief. Maar Marion die had het hier nooit gezien. Dus die wilde oh. het even... Ja, met het idee dat het... Maar, dat en het dat, dat zij de enige en is. Lieve allemaal, na veel wikken en wegen en met tegenzin heeft mama op advies van artsen, verplegers ja. en Mark en mij uiteindelijk ingestemd met het ondergaan van elektroshocktherapie. ECT. Dit was het enige resterende medische alternatief, nu de medicijnen onvoldoende aanbleken te slaan. De andere optie was naar huis gaan en proberen het normale leven weer op te pakken. Maar behalve mama had niemand er fiducie in dat dit goed zou gaan. Ik mag je het over een beetje die kant op draaien maar het Ja, daar er net wat beter bij. De eerlijkheid gebied te zeggen dat mama voor en na het nemen van de beslissing om de ECT-behandeling te ondergaan in alle staten was. Angst over de ECT, haar voet, haar ogen, haar haar. Kortom, ze heeft het erg moeilijk. Ze heeft uw en onze hulp nu dus echt nodig. Nieuwe afspraken zijn zeer welkom. De bezoektijden zijn maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 6 tot 8 s'avonds. Dank en groet, Berend. Om met ECT te beginnen moest de medicatie worden afgebouwd. Ze moest weer clean worden. Het ging slechter en slechter. Mark wilde haar afleiden met een wandelingetje. Ja, bij uh, de, elke, elke paar meter weer uh, stoppen en huilen... en met haar hoofd in haar handen of op een bankje gaan zitten. Uh, terug willen. Uh, ja, dit is bijna niet te beschrijven, dat is gewoon... Uh, en toe wel heel gênant. We zijn op het terrasje gaan zitten om wat te lunchen. En dan... Ja, maar dat kon ze niet. Weet je, je kan dan niet zo, iemand kan niet de, de aandacht opbrengen of de concentratie om alleen al op elkaar te kijken en te bedenken wat ze wil. Dat is alles is vreselijk ingewikkeld. En ze keer. kon niet. En ze had enorme motorische onrust. Hè. Dus ze kon ook niet blijven zitten. Dus het was, elke 15 seconden stond ze weer op en ging ze weer een rondje lopen en ze, ga nou zitten, blijf nou zitten. En, ja, dus het is ook. Super onrustig. Echt vreselijk. Ik vond het heel naar om Marion zo te zien lijden. Mark leek daar beter mee om te kunnen gaan. Ja, voor jezelf de enige manier om te overleven is toch maar om je er een beetje voor af te sluiten. Want ja, als je daar elke keer in dat ze belde in meeging, dan was het. Uh, ja, dat, li dat liet ik niet echt gebeuren. Marion belde ons wel twintig keer per dag. Mark beantwoordde die telefoontjes niet meer dan één of twee keer. Ik vond het heel moeilijk om niet op te nemen. Maar na uren aan de telefoon had ik door dat het toch niet hielp. En om die rinkelende telefoon niet te horen... trok ik de stekkers eruit en schakelde mijn mobiel af. Oh. Zo. Is het weer klaar, hè? Zeg, het is weer gebeurd. En ze weet niet wat, maar dat doet er niet toe. Het is weer klaar in ieder geval. Is zo wakker. Ja, We bezochten Marion twee maal per week in de kliniek in Ermelo. En dan vertelden ze verontrustende verhalen. Het was helemaal geen ziekenhuis en er waren geen artsen en er was ook geen behandelkamer. Zij was de enige hier en er gebeurden hier rare dingen nee, maar deze verpleger die, die, die doet nu wel zo aardig tegen jou... maar dat is hij helemaal niet, hoor. want als je weg bent, dan is hij weer vreselijk. En hij laat nu zien dat de handtekeningen dat elke dag de oogdruppels zijn gegeven... maar dat heeft hij gewoon vervalst. En... Sommige vrienden reageerden geschokt... als ze vertelden dat Marks moeder met elektroshock behandeld zou worden. Zoiets zouden zij hun ouders nooit aandoen... Wisten we dit wel heel zeker? Ja, ik bedoel, het is, het is een en al twijfel. Ik bedoel, het was niet zo dat ik dacht, oh jee, het klopt hier niet, het zijn hier charlatans. Dus bedoel, dan had ik haar wel daar weggehaald, maar het, er ontstaat ergens natuurlijk een twijfel. Na twee weken weigerde Marion verdere elektroshockbehandeling. Berend was boos op zijn moeder en zei... Als je stopt, trek ik mijn handen ervan af. Ja, ik was er zo verschrikkelijk klaar mee... Weet je, dan ben je een half jaar bezig geweest met bezoeken, de was voor het doen... vriendinnen regelen die haar bezoeken, de hele mikmak. En dan stopt ze ermee en dan zie je gewoon dat voor je dat dit nog oeverloos door kan gaan. Dus ik, ik heb toen echt gezegd, ik ben er klaar mee als je dit zo doet. Dan zoek je het gewoon maar allemaal zelf uit. Mark zat in het buitenland en ik wist niet wat ik moest doen. Ik belde mijn moeder om raad. Zij was heel stellig... Marion is een patiënt en je kunt haar niet op haar verantwoordelijkheid wijzen. En natuurlijk is het heel eng voor haar. Als ze wakker wordt uit die ECT, heeft ze geen idee waar ze is. Dan is haar geheugen weg. We zorgen dat we er de volgende keer bij zijn... om haar voor en na de behandeling gerust te stellen. Mijn moeder is het toen met enorme overredingskracht gelukt... om Marion op de behandeltafel te praten. Het resultaat was verbluffend. Hey, ik weet helemaal van niks... Ga je even, ga even hier zitten, dat is misschien beter. Ja. Nou, oh ja, dat is waar. Kun je leunen? Wat en, apart? Kun je wat ja, eten. het is heel apart. Kun je wat heel apart. Ik weet echt helemaal van niks. Volgens mij kom ik zo op mijn huis. Ja. ja, nee. Kijk dat hier. Dit is niet zo. Waar ja. ja. heb je zin om te eten, of nog helemaal niet? Je hoeft niet te eten. De vorige keer had je elke keer een enorme trek als je behandeld was. Een keer eerder behandeld. Ja, dan pak keer eerder. Ja, het gaat steeds beter. Nu voel je je goed, toch, denk ik? Ja, niks bijzonders. Ik dacht dat ik hier gewoon op bezoek was. Daar weet ik veel. Ik begrijp er helemaal niks van. Ik denk al apart dat dat bezoek eten krijgt. Maar dat duurde maar even. Een half uur. En dan zag je de verwilderde blik weer terugkomen. En was de depressie weer groot en zwaar aanwezig. Ze belde tientallen keren om te vertellen dat ze echt de ECT niet meer ging doen. Dat wij het mis hadden. Dat ze haar geheugen helemaal aan het kwijtraken was. En dat het mooi was geweest zo. Ondertussen had het ziekenhuis dwangverpleging aangevraagd bij de rechtbank. Met onze instemming. Uiteindelijk hebben de artsen die rechtszaak um, hoe zeg je dat, ingezet. Vlak nadat ik mama... Uh, ongeveer worstelend en judoend die behandelkamer in hebt moeten sleuren. En dat was geen hoogtepunt. Ja, dat is een beetje raar inderdaad als je als zoon je moeder... op die manier een behandelkamer in moet worstelen. Dus ik heb daarna wel even zitten huilen. En ja, toen is er bij mij een knop omgegaan. Van Dit moet gewoon en wat er ook gebeurt, het gaat nu gebeuren. Die ECT-behandelingen. De rechter kwam naar het ziekenhuis. Het is vlak voor de zitting... En Marion is boos dat wij haar dit aandoen. Het gaat heus ook wel zonder. Het is dus maar flauwekul om te zeggen dat dat nou zo uh, fantastisch is. Ik laat me echt niet dwingen tot die ECT. Z zijn er ook psychiaters die tegenstander zijn van deze behandelwijze? Ik ken ze niet. Um, er zullen vast mensen zijn die terughoudend zullen zijn. Maar uh, bij dit soort ernstig zieke patiënten... zal een in Nederland goed opgeleid psychiater uh, uh, geen bedenkingen hebben. Dat lijkt me stug. Dus, de, dus het uh, gevoel tegen en gebeurt dit nog in Nederland... dat, dat zijn de mensen die er minder van afweten. weten? Ja, dat zijn de mensen die, er inderdaad, uh, die het niet kennen... of die het alleen maar kennen uit uh, beelden die in films opdoemen... Um, ik denk dat dat daar vandaan komt. Ja. Zoals One Vloe the de Koekoesnest? Bijvoorbeeld, die wordt altijd genoemd. En uh, ja, dat zijn beelden die, uh, die blijven lang hangen. Overigens, in One Flew Over the de Koekoesnest was het niet alleen uh, de ECT die toegepast werd. Maar er werd met name de, de ouderwetse behandeling waarbij de frontaal kwabben, uh, zeg maar kort, met een soort uh, priem doorgehaald werden. Uh, vond daar plaats. Ja, dat is ook waarom de hoofdfiguur... op, op een gegeven moment zo'n vreemde... Uh, uh, ja, apathische man geworden is. Maar het was dus in de jaren... het is ontdekt in de jaren dertig. Ja. Toen is het in de jaren dertig, veertig, vijftig gebruikt. Wat was het punt waarop het werd uh, afgeschreven... en niet meer mocht? Dat was in ieder geval in de tijd... die wij de tijd van de antipsychiatrie noemen. Dat is een, een, een beweging geweest in de jaren zeventig... waarin... Zeg maar men uh, vond dat psychiatrische stoornissen zeg maar, bedenksels waren van, uh, van, van, van dokters en dergelijke, maar ze werden eigenlijk veroorzaakt door misstanden in de maatschappij. Het was dus een bepaalde verklaring voor allerlei psychiatrische ziektebeelden. Dat zou veel meer liggen aan hoe wij als mensen in de gewone maatschappij ermee omgingen. En dat is nogal ja, doorgeslagen geweest, uh, tijd van uh, protesten en toen. toen kwam ook iemand op het idee, er wordt hier in Utrecht uh, elektroshocktherapie gedaan uh, in de universiteitskliniek. Maar nou, beste mensen, dat, uh, we vinden dat niet meer van deze tijd, dat mag niet. En ja, je kunt uh, in dit land uh, heel veel roepen ja, en dan gebeurt er ook heel veel. Dat is aan de ene kant ook heel mooi, hè, omdat we daarmee uh, elkaar kritisch kunnen bevragen. Maar het heeft in die tijd er ook toe geleid dat mensen een adequate behandeling eigenlijk onthouden werd. En een aantal psychiaters heeft gewoon de rug recht gehouden en gezegd van... hoor eens, bij deze patiëntengroepen die we hier zo succesvol mee kunnen behandelen... daar zetten we er gewoon mee door. Overigens... Dus het is nooit weg geweest? Nee, het is nooit helemaal weg geweest. Nee, het is, uh, het is toch zeg maar, altijd wel uh, doorgegaan. Wat een toestand in Marokko. <laughs> ja. Het is toch wat? Want hoe lang zijn we al bezig? Een maand of zo? Ja. Ja, een half jaar. jaar. Wat zeg je? Nu? Een half jaar zijn we al bezig. Nou ja. ja. Maar het gaat nu geloof ik wel steeds beter. Nu is het bedoeling dat je steeds langer goed blijft. Het is toch wat. Instemmen met dwangverpleging was een hele stap, maar we waren er naartoe gegroeid. Er was geen andere optie. We zagen hoe slecht ze eraan toe was, maar toch beschikken over andermans lijf, dat is een grote en vreselijke verantwoording. Ik bleef twijfelen. Zou het gaan helpen of was al dit leed voor niks? Nog steeds lieten we haar snikkend achter in de kliniek. Zij liep dan door de gang. Heen en weer, dwangmatig over de lijnen van het linoleum. Maar de opklaringen duurden wel steeds langer. En na iedere schokbehandeling bleef de depressie iets langer weg. De ECT zou doorgaan totdat ze tussen twee behandelingen in geen terugval meer had. Dan was ze gereset en zouden de antidepressiva wel aanslaan. 11 oktober. Lieve allemaal. Gelukkig een update met voornamelijk goed nieuws. Mama heeft zich de afgelopen twee tot drie weken neergelegd bij de ECT-behandelingen en de verbeteringen hebben razendsnel doorgezet. Het fijne resultaat is dat mama de afgelopen weken praktisch de oude is. Ze heeft weer belangstelling voor anderen, rust in haar lijf, etc. Etcetera, etcetera. Het verschil met een paar weken geleden is ongelooflijk. Afgelopen zaterdag heeft Mark haar smorgens in Ermelo opgehaald... en is ze de hele dag in Amsterdam bij hen thuis geweest. Ze heeft daar met ons allemaal gegeten... en deze hele dag verliep zonder enige wanklank. Alle verbeteringen geven hoop dat binnenkort... met het reïntegratieproces kan worden begonnen. Mama zelf wil het liefst morgen al voorgoed naar huis. Maar een dergelijke megastap lijkt niet verstandig... en is wat de artsen en ons betreft geen reële optie. Ik houd u op de hoogte. Goed, Berend. Tot nu toe, zoals bij mijn schoonmoeder, was het zo... dat eerst uh, allerlei soorten medicatie geprobeerd waren... en dat lukte niet. En toen was dit het laatste redmiddel. Zou dat misschien gaan veranderen? Dat men eerder naar deze elektroshock grijpt? Als mensen weten hoe effectief die methode is... en uh, zo heb ik het ook uitgelegd aan mijn uh, partner... ik zei, mocht ik ooit in een zodanige toestand zijn dat ik zo depressief ben... Uh, dat ik voldoen aan de criteria, zoals wij dat dan noemen, van een psychotische depressie... dan wil ik dat jij zorgt dat ik geëCT word. Um, er is een groep mensen, uh, met name oudere patiënten... Hè, met een vorm van depressie die wij een psychotische depressie noemen... of een depressie met melancholische kenmerken... Dat type depressie, dat reageert zeer goed op ECT. En in onze richtlijn staat ook dat we die groep eigenlijk eerder zouden kunnen gaan behandelen... in plaats van eerst allerlei medicijnen uit te proberen. te Kijken of dat aanslaat. Nee. Haal dat naar voren en begin met elektroconvulsie Kijk eens. Hoe is het? Gegaan? Ja. Weet u er nog wat van? Nee. Nee, hè? Oh. Eigenlijk wel lekker ook eigenlijk. Toch? Ik ken jou maar. Ja. Niet in de zin van dat ik ziek ben. Wie ben ik? <coughs> Hanneke. Ja, heel goed. Ja. Nou, dat vind ik toch knap. Ja. Ik vind het altijd fijn om me te ontmoeten na de, de ECT. Eet <lacht> <lacht> Is toch eens een stuk gezelliger? Ja. <lacht> Hou <me> zo. Oké. <lacht> Oké. Okay. Okay. Ja. Marion wordt ontslagen uit de kliniek. Ze mag weer naar haar eigen huis en ze komt voor de eerste keer bij ons op bezoek. Hey. Hoi, ik ben je bent te vroeg. Ja, nee, ik Mark had, een ik had, er... had meteen een parkeerplaats. Ik had daar. Marjey al. Marion had vast meteen een parkeerplaats. Ik had daar. Een half uur voor uitgetrokken. Nee. Oh. <laughs> ik, als oh, ik dat uit. zo zie, is dat ook niet gek, want het is helemaal vol. Hey, iedereen gaat naar de kerken. Ik ga even zoenen. Eénmaal. <laughs> Of wil je die stoel? Of wil je deze stoel? Oh. Ik ga zo koffie maken. Ja, dus misschien heb en ik ben weer bij de kringloop geweest. Uh, ja, het maas. wordt weer Sinterklaas. Hè? Ja. Ik was vannacht ook aan het denken over Sinterklaas. En dat ik, dacht, ik heb al cadeautjes gekocht. Je hebt al cadeautjes gekocht. Maar ik heb ook al een cadeautje. Ik had er toch echt een tijdje in heel hard hoofd in. Toen dacht ik, dat wordt dit jaar geen Sinterklaas. Inmiddels is Marion bijna een jaar beter. Ze zegt wel moeite te hebben om zich namen te herinneren. Van straten of acteurs bijvoorbeeld. Maar ja, als dat het enige is... Groot Berend die zei tegen mij, mam, je moet Francis even bellen. Want hij had naar Berend gebeld, want hij was zo blij met die brief die ik gestuurd had. Ik, ja, zeg, nee, weer, nee. Ik, weet, ik weet echt van geen brief af. Oh. Ik heb helemaal geen brief gestuurd. <laughs> Ze kan er al om lachen. We kunnen er zelfs grappen over maken. En ik kan haar weer, als vanouds, af en toe een flink lastige schoonmoeder vinden... Geschokt. Het was een NTR-documentaire gemaakt door Stef Visjager van radiomakers De Smet. Techniek Alfred Koster, eindredactie Ottoline Rijks. Ja, ECT is dus inmiddels zo in opmars dat er in de psychiatrie steeds meer stemmen opgaan... om het vaker in te zetten bij bepaalde soorten eh, depressies in plaats van pillen. Het werkt inderdaad niet altijd. Wilt u reageren? Dat kan. Um, redactie Holland hollanddoc.nl Redactie Holland hollanddoc.nl En op onze site www.hollanddoc.nl Daar kunt u al onze programma's terugluisteren en daar kunt u ook op reageren in het forum. En u kunt dan ook nog een abonnement nemen op de bijlooppost waarin ik elke week gewag maak van wat wij gaan uitzenden. Laten we gaan luisteren naar het gedicht Hope van Emily Dickinson. Zangeres Mariska Rijmerink zet het, op muziek, zet het op muziek en zij zingt het ook. Hope is the thing with feathers That perches in the soul And sings the truth Sweet as the gale is heard and so Emily Dickinson schreef het gedicht en Mariska Rijbrink zette het op. Muziek. Het is tijd voor Holland Doc Hoort Stemmen. Drie weken lang horen wij stemmen van radio, van tv, uit de openbare ruimte. Van mensen waarvan we niet weten wie dat nou eigenlijk zijn. Wie zitten er achter die stemmen? Vandaag deel 1. Roy Herkens, ook zo'n stem van de radio. Maar die komt nog wel een keer. Dan weet ik ook wie dat is. Roy Herkens, die trekt vandaag op met sportverslaggever en commentator Andy Houtkamp. Virtueel kampioen zijn ze op dit moment, Ajax dus. En dat willen ze weten ook, want er wordt gejuicht. En eigenlijk lijkt het wel alsof het hele stadion voor Ajax is. Want er werd aan alle kanten zo gejuicht bij die tussenstand van AZ. Een trap voor Ajax, een halve voorsprong. Competitie, wat een mooi vak hebben we toch. ...dat we hierbij aanwezig mogen zijn en is S.T. Manuelsong in de bank. Nou, nou, nou, je ziet mensen hier omheen kijken, want het gebeurt er allemaal. was het maar elke zondag, superzondag zoals nu. Eh, dan eh, zou het echt eh, genieten zijn elke week. En dat is het eigenlijk ook wel. Hè? Goedemorgen. Hallo. Hi. Alles Hoi. goed? Ja, prima. Hoe het vinden? Ja, ik kon het prima vinden. Ik kan hem gewoon uh, daar parkeren. Ja, ja? Ja. Kom verder. En die uitkamp. Ja, ik hoor je al jaren. Op de radio. Ja. En dan nu zie ik je opeens. Ja, gek. Hè? Ja, gek ja. Hoor, hoor je dat vaak? Ja, heel, uh, heel vaak. Van, goh, je ziet er heel anders uit dan ik verwacht. Uh, soms positief, soms negatief. Maar dat is ook het leuke van radio. Het is toch uh, betrekkelijk anoniem en uh, iedereen je. Nou, loop met me mee. Dan gaan we uh, naar een uh, kamertje, klein kamertje. Uh, is misschien wel leuk om te laten zien. Uh, nou, dit is dus mijn werkkamertje. Even kijken. Van elke Olympische Spelen heb ik een poster meegenomen waar ik ben geweest. Oh. Dit worden mijn zesde Spelen. Kijk. Hier staan ze. Ja. Athene, 2004. Atlanta. Sydney, zie ja. ja. Barcelona, mijn eerste Spelen. Geweldig. Ja. En dit is... Uh... Even kijken, Alberville. Ja. En in het toilet hangt altijd de poster van de laatste Spelen waar ik ben geweest. Dus okay. nu nog hangt in het toilet... Uh, grote poster van uh, Peking. Ja. En over een paar weken komt daar een andere. Ja. Hier zit ook nog wel wat aardigs bij. Kijk, dit is, dit is heel grappig. Je ziet al de Olympische ja. ringen. Ja. Uh, iedere deelnemer aan de Olympische Spelen... krijgt een uh, op naam gestelde uh, oorkonde. Ja. En die is ondertekend. Hier is Jacques Rogge, zoals je ziet. Ja. En de grote baas. Dit is van Athene. En ik ben niet zo van uh, uiterlijk vertoon, maar... Nou, dat vind ik toch wel leuk. Je bent een commentator, je bent beslaggever. Maar die krijgen ook zo'n oorkonde. Ja, je ja. doet ook mee aan de Olympische Spelen. Dat is ja. het grappige ervan. Je ja. voelt je bijna sporter. En ja. ik kan je nog meer dingen laten zien, want wij krijgen ook medailles. Ja. Van alle uh, Olympische Spelen krijgen we ook een medaille. En dat is uh, echt heel ja. mooi om te zien. Ik doe op de Olympische Spelen atletiek. Zoals het zo mooi heet. Nou, vrijdag. Uh, begint het uh, voor mij dan, uh, ja, honderden atleten krijg ik te zien, dus ik moet toch... Nog... 2000, ik heb het even opgezocht, 1200 mannen en 800 vrouwen. Ja, nu moet je er toch wel wat van weten, niet van alle 2000, maar ja, van zo'n 100 atleten moet je toch wel uh, het naadje van de kous weten. Goedemorgen, Andy. Hey, het is vandaag de dag, jongen. Ja. Oh, ik, ik, ik verheug me erop. Van, uh, van Hoofddorp naar Londen. Ja, als je vanuit mijn raam naar links kijkt, uh, dan zie je een uh, rood bouwwerk. Dat is uh, een uh, toren die staat naast het Olympisch Stadion. En als ik naar rechts kijk, dan uh, zie je allemaal vlaggen en zo... aan uh, balkons hangen. Dat is het Olympisch Dorp, daar zitten de atleten. Ik ben een jongetje dat meedoet aan de Olympische Spelen. Die zijn droom uh, ziet uitkomen. Want ik doe er ook aan mee, hoe gek het ook klinkt. Ik heb je in hoofddorp laten zien, de medaille uh, die je krijgt als je meedoet. En ik heb je laten zien, de oorkondes en zo. Ik doe mee aan de Spelen. Ik doe mijn werk. Het is een droom. Ik zeg ook echt elke dag en besef elke dag dat ik bevoorrecht ben. Als wij zometeen naar het Olympisch Stadion gaan, dan zul je zien... er lopen honderdduizenden mensen. Die willen allemaal maar één ding. In dat stadion zelf zijn. En dan ook nog het liefst in de buurt van de finish. En ook nog het liefst in de buurt van Bolt. Ja. En ik ben dat. Je steekt een sigaartje op terwijl je op de balustrade, op je balkonnetje, hangt. Ja, ja ik, uh, ik rook af en toe een sigaartje. En dat uh, is een, een heerlijk moment van de, van de ochtend. Ja, ik, ik ben wel een denker. En dan overdenk ik zo uh, de komende dag. En dan geniet ik. ik... Ik weet niet of ik je dat wel eens uh, verteld heb, maar... Ik probeer elke dag minimaal uh, een, een minuut of drie, vier, vijf te bedenken hoe goed ik het heb. Ik ben twee jaar geleden heel ernstig ziek geweest. Dat is, uh, ik heb uh, kanker in een nier gehad en die nier is eruit gehaald. Het heeft weinig gescheeld of ik had hier echt niet uh, gestaan. Uh, er is veel gebeurd in mijn leven. Vorig jaar gescheiden, wat heel veel ellende met zich meebracht. Uh, uh, dus er is heel veel gebeurd. En... Ik ben ook anders gaan denken de afgelopen twee jaar. En dan als ik nu hier zo sta, kijk nou, het zonnetje schijnt. Nou goed, wat wolken. Daar het Olympisch dorp, daar het Olympisch stadion. En ik ben er een onderdeel van. Dat, dat bedenk ik me, probeer ik me elke dag wel uh, te bedenken. Ja. Dat ik daar lekker een sigaartje bij gebruik. Ja, mag ik ook een paar zonden hebben. Je steekt nu een sigaartje op. Je bent zo ziek geweest, je hebt ja. kanker gehad... Ja. Dat vind ik dan ook moeilijk te rijmen met elkaar. Ja, ja maar dat, ik ben zo zwak, jongen, dat wil je niet weten. Ja, ik, ik, je hebt helemaal gelijk. Maar ja. Uh, stel, ik, ik, nogmaals, het is, je hebt helemaal gelijk, maar ik kijk even zo meteen de verkeerde kant op van de weg. Kan ik er ook gez, zijn geweest. Wat dat betreft. Uh, Lukt de dag? Ach, het is een cliché, maar het is wel zo. Nogmaals, ik wil helemaal niet zien dat toen. Maar je hebt slechte jaren gehad op bepaalde momenten. Een, uh, een scheiding na 30 jaar huwelijk hakt er ook enorm in. Ik denk wel dat het een met het ander te maken heeft gehad. Mijn ziekte uh, en uh, de scheiding. Geweldige vrouw altijd geweest. Maar ja, als je niet heel erg meer van elkaar houdt. en je gaat nadenken. Uh, ik hoop nog 30 jaar te kunnen leven. Maar dan wil ik die 30 jaar ook heel erg gelukkig, heel erg gelukkig proberen te leven. En ik weet niet of dat gebeurt hoor, maar dat is wel een omslag geweest in mijn, uh, in mijn denken na mijn uh, ziekte. everyone, Welcome to the Olympic Park. Please keep moving down to the right-hand side. We request that you do not crowd underneath the roof of the parking Center. En we gaan historie zien: echt historie. Ja, waarom historie? En, nou, ja, we praten over de beste sportman. Uh, ik laat ik het zo zeggen: de grootste sportman op dit moment in de hele wereld. En het koningsnummer van de Atletiek. En de hele wereld is hierop gefocust vandaag. 4 miljard kijkers en uh, iets minder luisteraars, maar toch heel veel. Je ziet er ook uit als een, als een blij jongetje. Ja, maar zo voel ik me er ook. En terecht. In de ja, en die 9 seconden is knallen. En het is net zo knallen als die jongens knallen. Maar die momenten, en dat zul je echt zo meteen gaan meemaken, vlak voor de start. Die starter vraagt stilte van het publiek. Het wordt doodstil in het stadion, echt doodstil. Het moment dat dat schot gaat... Dan opeens zie je alleen maar flitslichtjes en je een orkaan van lawaai. En 9,5 seconden later zijn ze over de finish. En dan moet ik inderdaad wel zeggen wie 1, 2 en 3 wordt. Terwijl ze misschien wel allemaal tegelijk over de finish gaan. Maar voor mij is dat puur concentratie. Ik zit net in, in zo'n concentratie als die lopers. Alleen wat zij doen uh, is heel knap. En ik zal nooit zo hard kunnen lopen als uh, Bolt. Maar ja, dan denk ik daarnaast... Uh, ik weet niet of Bolt uh, die 9,5 seconden en die 5 minuten daarvoor goed verslag kan geven. Ik weet, jij bent ook valutahandelaar geweest. Ja, dat is helemaal split second werk. Ja, maar dat heeft natuurlijk wel een raakvlak ook. Ja, eigenlijk wel. Het is uh, net zo op, je, op de toppen van je kunnen werken de hele dag. Je concentratie is heel belangrijk. En ook lange dagen maken. Ik heb daar erg veel aan gehad. Ik, ik zie ook heel veel dingen om me heen zonder dat ik er naar kijk. Want dat is gewoon, ja, je hoort heel veel en je ziet heel veel en je voelt heel veel. Je moet ook kunnen anticiperen in een split second. Ja, dat is ook het mooie van radio. Het snelste medium, het, het mooiste medium. Maar met name dus het snelste medium. Ik ben net zo snel als Bolt. Maar dan met praten. Ik doe er ook 9,5 seconden over, over die 100 meter. zitten klaar. De armen achter de startlijn zijn gespannen. Gaan omhoog. En dan zijn ze weg. Allemaal goed weg. Eén kijken. Bolt. Lief wat achter. Maar gaat komen. Daar komt Bolt. Maar ook blik komt goed. Nee, het is Bolt. Het is Bolt. En wat wordt de tijd? Wat wordt het? 964. 964. Geen wereldkkoord. Het, het is 964 voor Usain Bolt. Hij doet het hem toch weer. Usain Bolt is olympisch kampioen. 963 is uiteindelijk. Nee, nee. een uh, aardige mee. Ik vind het altijd zo ongelooflijk mooi, die 100 meter. 963 was het. Wat een samengebalde kracht en een samengebalde energie. Ja, je moet het maar. Kunnen verslaan. En dat kan. In uh, die houtkampen. Bedoel, je hoeft maar één keer. Uh, daar komen ze. Uh, daar gaan ze. Uh, en dan zijn er 19,9 seconden. En 33,600 staan alweer voorbij. Holland Doc hoort stemmen. Het was een KRO-programma gemaakt door Roy Herkens, eindredactie Fred Sengers. Volgende week hebben wij de documentaire Pluk de Dag. En die had het er al over, over uh, Pluk de Dag. Dat is ook op motto van de 75-jarige Maria de Haan. Maria de Haan reist met vriendin Lamy Snoeken door heel Europa. En met een enorm grote bus. En dan reist ze langs markten en langs kofferbakverkopen op zoek naar handel. Handel. Het was ooit een liefhebberij, nu is het een beroep geworden eigenlijk. Oude borden, vogelkooien, stoelen, vazen. Alles is bij Maria te koop. Twee maal per jaar houdt zij open, hu open huis... en dan brengt zij al haar aankopen aan de man. Corinne van den Hoeven maakte van haar een portret. En volgende week ook eh, natuurlijk weer stemmen. En dan vragen wij ons af wie is de mens... achter de stem van Vos. Tuffy Vos. Tuffy Vos. Als u met de trein reist, dan kent u Tuffy Vos. Van de zijn en wisselstoringen, van de vertragingen, die tegenwoordig geen vertragingen meer heten. Je staat om kwart voor tien op het station en je hoort Tuffy Vos zeggen: Dames en heren, de trein van 9 uur 35 naar Amsterdam komt binnen op spoor 6. Zo doen ze dat tegenwoordig met vertragingen. Ik weet zeker trouwens dat als iemand anders dat zou omroepen, van die vertragingen, dat mensen veel kwaarder zouden worden dan nu. Want die stem van Tuffy Vos is echt heel erg mooi. Die hoort u volgende week. Zometeen hier, de sport, eerst het journaal. En laten wij afsluiten met A.J. Jenkins. Trains are running down the track. Tot volgende week. Green train, red train, yellow train, train, pink train, train. Blue train, green train, red train, yellow train, purple train, pink train, orange train. Choo, choo. Trains are running down the tracks to go all the way one way, all the way back. Clackety-clack. Trains are running down the tracks to go all the way one way, all the way back. Clackety-clack. Train, green train, red train Yellow train, purple train Pink train, orange train Blue train, green train, red train, yellow train, purple train, pink train, orange train Choo, choo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 E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Professor Joep Domen is als ethicus en dwarsdenker wars van hebzucht en middelmaat. Hij vindt dat veel mensen hun vrijheid misbruiken... en er een rotzootje van maken. Kortom, tijd voor een nieuwe publieke moraal... waarin jong en oud de kunst van het leven verstaan. Joep Domen vanavond rond 12 uur in gesprek op 2 op Nederland 2.